Epidemie te doen met een der großten door bacteriën veroorzachte epidemie in Deutsch in de laatste jaarzehnten. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid raadt mensen in het noorden van het land nog steeds af om rauwe groenten als sla en tomaten te eten. In Nederland zien de autoriteiten geen aanleiding voor zo'n advies, omdat de EHEC-bacterie hier niet is aangetroffen. Wel leiden de Nederlandse tuinders forse schade doordat de markt is ingestort. Het productschap Tuinbouw schat dat de gezamenlijke schade meer dan 50 miljoen euro per week is. In Athene hebben demonstranten het Griekse ministerie van Financiën bezet. Ze blokkeren de ingangen en hebben aan het dak een groot spandoek gehangen... waarin ze oproepen tot een algemene staking. De demonstranten willen de bezetting de hele dag volhouden. Ze protesteren tegen de nieuwe bezuinigingsronde van de Griekse overheid. Die moet een besparing van 6,4 miljard euro opleveren. De EU, het IMF en de Europese Centrale Bank moeten vandaag besluiten of de maatregelen voldoende zijn. Daarvan hangt af of Griekenland opnieuw een uitkering uit het Europese steunfonds krijgt. Opnieuw heeft een gemeente een vergunning voor een motorevenement ingetrokken. De Harley-dag, die zondag in Winschoten zou worden gehouden, mag niet doorgaan. De gemeente Oldamt, waar Winschoten onder valt, is bang voor een confrontatie tussen rivaliserende motorclubs. De leden zouden elkaar zondag willen treffen. Eerder al mocht om dezelfde reden motordagen in Arnhem en Alfa aan de Rijn niet doorgaan. Het weer overwegend zonnig, middagtemperatuur van 18 graden in het noordelijke kustgebied tot maximaal 27 in het zuidoosten. Morgen weinig verandering. Awb ah, verkeersinformatie Op de A2 richting Maastricht staat 3 kilometer file... tussen Maastricht-Haken Airport en het knooppunt Kruisdonk. En ook 3 kilometer op de A4 naar Amsterdam voor de Rijndijk. Op de A10, de A10 West naar Zaanstad. 4 kilometer voor de Koentunnel. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... tussen het Malieveld en het knooppunt Prins Klausplein. Daar staat 2 kilometer file. A27, Utrecht-Gorkum tussen Evendingen en Noorderloos 4. En er is een ongeluk gebeurd op de dijk Enkhuizen-Lelistad. over de en 302. En daarom is de hele dijk in beide richtingen dicht. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag. Vanuit Café De Kroon aan het Rembrandtplein. Het zonovergrote Rembrandtplein mag ik wel zeggen in Amsterdam. U bent van harte welkom om deze uitzending hier ook bij te wonen. Tovik Dibi is hier, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Hij gaat het hebben over de prijs van de vrijheid. En waarom wordt Maastricht het grootste slachtoffer van de bezuiniging op cultuur? door staatssecretaris Halve Zijlstra. De menten ouderen krijgen te veel medicijnen waar ze niet beter van worden. maar juist eerder door komen te overlijden. En schrijver Gerbrand Bakker bekeek onder meer de film The Tree of Life. Ab Osterhaus kijkt met grote verbazing naar de berichtgeving over de EHEC-bacterie. En natuurlijk veel satire met onder andere Sanne Wallis de Vries, John van Lottem over de sport, de column van Justus van Ool en zoals altijd prachtige live muziek, dit keer van Eva de Roveren. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Eva de Rover, u krijgt haar nog viermaal te horen. We u reageren op deze uitzending. Doe dat graag zelfs. Het kan via onze website, vrijdagmiddaglive.afro.nl. Of twitter ons, hashtag AfroVML. En u kunt ons ook zien als u gaat naar de site van Radio 1, radio1.nl. Hebben alle uh, huishoudelijke berichten uh, weer gehad. Hoe de rechter ook zal besluiten. Het Wildersproces kent alleen maar verliezers. Dat zegt Tovik Dibi. Hij is Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En daarom doet hij een oproep aan Geert Wilders. Een oproep die aansluit op zijn initiatief... ook om een debat te organiseren over de prijs van vrijheid. Hoe dat zit, gaan we het allemaal met hem over hebben. Tovik Dibi, welkom. Dankjewel. je wel. uh, U, je? Je. je? <laughs> Afgesproken doen we het wederzijds. Uh, laten we even beginnen bij andere nieuws deze week. Uh, je had een motie ingediend om af te stappen... van de willekeur in het uh, beoordelen van asielaanvragen. Die motie is niet aangenomen. Nee, 71 voor 75 tegen. Ik weet niet of iedereen het weet... maar het ging over uh, de beroemdste Frizin van Nederland, inmiddels Sahar. Um, Dat is de 14-jarige Afghaanse? Ja, die um, al ongeveer tien en een half jaar in Nederland was... en mogelijk uitgezet zou worden. Dat werd een heel ding in de media. De minister moest een oplossing vinden... en heeft toen een nieuwe regeling gemaakt voor Afghaanse meisjes. Omdat ze onder psychosociale druk kunnen komen te staan... als ze uitgezet worden. Als ze zo verwesterd zijn, dan kun je ze niet meer terugsturen. Precies. Um, een heel mooi gebaar. En terecht vind ik ook, omdat het onze kinderen zijn. Um, maar uh, Iraakse meisjes... Somalische meisjes. Waarom op... die niet dan? Ja, precies. Dus het lijkt er heel erg op dat door de publiciteit voor um, Sahar... de minister eigenlijk gedwongen werd om iets te doen... en daar een soort van raar compromis van heeft gemaakt. Ja, u vindt dat willekeur, maar aan de andere kant... nou ja, de minister is onderdeel van de regering... en heeft voor zijn beleid althans tot zover meestal een meerderheid. Dus waarom was u dan verbaasd dat die motie het niet haalde? Omdat een aantal Kamerleden van het CDA... bij de vorming van dit kabinet hadden beloofd... dat als er sprake zou zijn van ongelijkwaardigheid en van willekeur... zij um, Kameruitspraken van de oppositie zouden steunen. Zo'n dat... motie als u nu ingediend heeft. Precies. Dus, ik... dus we hebben het dan over Ferrier, uh, Coppijan? misschien wel meer. Misschien ook wel een paar bij het, de VVD. Dat weet je niet. Um, maar dat, dat was ijdele hoop. En een beetje iets van mijn kant. Ze hebben want... niet met u meegestemd? Nee, nee, nee. Met u boos op ze? Uh, nou ja, boos. Ja, jawel. Die dag was ik zeker boos en teleurgesteld. En ze zoeken je dan ook wel op en dan willen ze daarna thee drinken... en weet ik veel wat meer. <laughs> A la maar... Cohen? <laughs> nou ja. Um, maar uh, uiteindelijk gaat het wat was, was U zegt 71, 75, dus het hing inderdaad op. Ik bedoel, Als er een paar CDA's hadden meegestemd, had u het wel gehaald. Ja, precies. En uh, dat zou heel goed zijn geweest voor gewoon... Of je nou links of rechts bent, je moet, als je beleid maakt... dan moet Wees het voor consequent. iedereen gelden, voor alle Nederlanders. En bent u, voor... Uh, nu uh, Zijn de plannen nu op of heeft u alweer alternatieve plannen klaar? Nee, liggen? ik ben altijd bezig met plannen. Wat altijd... wordt het volgende? Nou ja, het is niet zo dat ik denk van... Hehehe, ik ga iets bedenken om ze te moeilijk te maken. Ik controleer gewoon het beleid. En als het, en als het uh, rare fratsen worden, dan moet ja. ik uh, scherp worden en creatief worden. Hoe? Wat wordt het volgende plan? Nou, ik, dat laat ik. Ik ga niet vooruit lopen. Okay. Of, laat, Goed. Nou, we gaan het zo direct over, over andere dingen hebben. Over het wildersproces, over uzelf. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, Susanne Mathijs, onder andere, die speciaal voor u een lied heeft <laughs> gemaakt. Nadat ze googelde op uw naam. Wat grappig is the story of Tofik Dibi. Zoon van de Marokkaanse gastarbeider. En zijn Gabibi. Geboren in Zeeland. Zijn vader overlijdt er. Vandaar dat hij in Amsterdam-West belandt. Zijn moeder staat er alleen voor met vier zoons. Dat gas en lichtvaart zijn afgesloten, is gewoon. Tofik kan het beste Nederlands. En moet in onderhandeling met de deurwaarder. Voor een betalingsregeling. Hij is slim en gaat naar het VWO. Iedereen denkt hij wordt arts of pilaar. Maar Tovik is het zat om het brave kind te zijn. Hij gaat rellen in de klas en hangen op het plein. Jointjes, paddo's en pillen, maar hij is niet ontspoord. Van het woord minister-president heeft hij nog nooit gehoord. Hij was vroeger dan een stuut, staatsinrichting was saai. Door en Femke, Maar vindt Tofik, toch zijn draai. Hij schrijft een brief naar GroenLinks met een leeg cv. Toch wordt hij gebeld. Hey Tofik, doe je mee? De Tweede Kamer dacht dat hij van de ketenring was. Maar hij bleek het vlees geworden, integratie de... Thuis oh. oh. luistert hij in zijn Armani naar Mariah Carey. Hi, hi, hi, hi. En hij is niet gestopt met rellen, maar nu gebruikt hij daarbij de media. Geweigerd worden in clubs. Met achter hem een verborgen camera. Of opgepakt worden naar aanleiding van een anti-Wilders poster. Hij heeft wel anderhalf uur in de cel gezeten, maar in het nieuws: dus punt gemaakt: ten slotte zijn credo. Dit zijn Dibi's woorden. Als je een dubbeltje bent, kan je ook een kwartje worden. Susanne Matthijsen, Sally Mometti en Milou van Bodegraven over mijn gast, Tove Dibi. <laughs> dat was heel vet, dank jullie wel. Heel vet. <hacht> Het klopt ook allemaal wijnen trouwens. Oh jij ja, ook nog? Ja. Kijk eens aan, is internet toch wel betrouwbaar soms. Uh, maar dachten ze in de Tweede Kamer dan echt dat u van de catering, of dat juf van de catering was? Een stagiair, ja, ergens waar ik uitgenodigd werd met andere Kamerleden dachten ze dat. Maar in de Kamer de eerste dag dachten ze dat ik een stagiair was. Maar dat, ik bedoel, ik, was heel, ik, oog, ik oog sowieso John. Jong. En toen nog veel jonger, zeg maar. Ja. Ja, terwijl je net zo Hollands bent als Balken eigenlijk. Ja, ja, precies. Ik ben in Vlissingen geboren. Dus. Ja, en woon je nog steeds bij je moeder in Slotenvaart? Nou ja, het is meer dat mijn moeder en mijn broertjes niet bij mij wonen. Um, maar maar ja, jullie zijn wel verhuisd? We zijn verhuisd. Maar je woont nog steeds in Slotenvaart. Ja, ik, ik wil graag in Slotenvaart. In ieder geval, in, ik wil niet. Wat je heel vaak ziet, wat allochtonen en autochtonen doen, is zodra ze een beetje vet salaris hebben, dan gaan ze naar een, een wat mooiere, schonere uh, uh, wijk... met uh, kent, onze mensen. Dat, dat wil ik niet. Ik weet niet waarom, maar dat, dat heb ik altijd... Uh, ja. nee, want ik begreep dat je moeder dat eigenlijk wel vond... dat je als Kamerlid toch eigenlijk gewoon in een betere wijk moet gaan wonen. Nee, mijn moeder teistert me. Die wil gewoon verhuizen. Die wil naar die... Zuid en die wil naar uh, uh, weet je, plekken waar ze kan showen... en een beetje stoer kan doen en kan laten zien van... kijk eens wat, wat wie mijn zoon is en wat, ik allemaal, wat we bereikt hebben. Maar... Ik weet het niet. Um, ik merk gewoon als ik bijvoorbeeld boodschappen doe... of als ik in de wijk ben, of, dat het ook wel effect heeft op anderen. Dat het, dat het goed is als een beetje een mix van mensen samenwonen. En soms is het lastig, ook van mijn moeder. Ik bedoel, die wordt ook lastig gevallen door van die irritante jongens. Oh ja? Maar, die die uh, spreken haar aan op wat jij doet in de kamer Nee, nee, nee. nee oh. Het is meer, ik weet Dat wel, ze lastig gevallen worden door? Door van die puberale, <laughs> oversext, uh, gastjes Dat is je dan de rotjochies. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Het is maar... Uh, ja, Waarom is het dan zo belangrijk eigenlijk om in die wijk te blijven wonen? Gewoon voor mijn eigen... Dus ik denk dat het ook wel egoïstisch is. Ik vind, het, ik vind het prettig om met verschillende soorten mensen samen te wonen. Dus ik hou niet van... Um, um, ik, ik, het is lastig om uit te leggen. Het voelt gewoon Als iedereen beter. die het iets beter krijgt vertrek, komt het nooit goed met die werken? Ja, dat ook. Dus er zit misschien iets van idealisme in of zo. Maar, uh, maar het is ook gewoon dat ik het leuk vind om verschillende mensen te, tegen te komen. Ik hou ervan om, om geconfronteerd te worden met heel veel uiteenlopende mensen. En niet om in een soort van ons kent ons wereldje te, terecht te komen. Waar was uh, achter het concertgebouw gewoon Amsterdam-Zuid. Ja, maar ik begrijp dat, mensen dat sommige mensen dat heel leuk vinden. Maar voor mij is dat het niet. Zeg, nee. Wanneer raakte je voor het eerst geïnteresseerd in politiek? Um, dat was duidelijk, Pim Fortuyn. En ik denk voor heel veel mensen van mijn generatie... was dat wel het grote bewustwordingsmoment. Toen werd het spannend en leuk en je begreep het. En de debatten gingen meer over dingen die je zelf ook bezig bezighielden. Um, de aanslagen op 11 september zijn ook, denk ik, de, is het, denk ik ook een van de grote gebeurtenissen... voor mijn generatie. Maar Fortuyn um, dus nog voor Halsema. Ja, ja. Um, ik kende de niet. Ik bedoel, ik kende Toen was, toen was de uh, fractievoorzitter van GroenLinks. Die kende ik niet echt. Ik volgde de politiek gewoon niet. En wat was het dat je dan zo in fortuin aantrok? Uh, ja, het was een charismatische man. En hij legde het. Uh, de thema's die hij aansneed, dat waren precies de thema's... die ik al langer zag gewoon in de wijk. Waar je het ook mee eens was? Nou, ik, nou, niet altijd, maar ik begreep precies wat hij bedoelde. Want, als je, uh, want mensen zeggen altijd van... ja, Links heeft al die jaren allerlei dingen onder de tapijt geveegd. Nou, voor mij niet. Ik, snapte dat, ik ben daar nooit onderdeel van geweest. Ik zag in de wijk precies de conflicten tussen moslims die en niet moslims. Diezelfde die je moeder lastig vallen. Ja, en, ja en, en misschien oudere Nederlanders... die langzamerhand een minderheid werden in hun wijk. Dus weet je, dat, je, dat zijn niet racisten als ze daar iets van zeggen. Ja, die, al die dingen hebben mij, hadden mij altijd heel erg geïnteresseerd. En ik was wel blij dat iemand er iets mee deed. Alleen vaak... Uh, uh, he, uh, heel populistisch en, en, en ook, uh... De problemen klopten, alleen je was het niet eens met zijn. Uh... Nou ja, de oplossingen van Pim Fortuyn. In waarop je het besprak nou of ja, met zijn oplossing. Als ik hem nu vergelijk met, met Geert Wilders, Geert Willers kan niet eens in de schaduw staan van, van Pim Fortuyn in de zin van dat was veel redelijker en veel meer op basis van argumenten. Um, maar het was ook het, het had iets engers bij Pim Fortuyn ook, het had iets opruierigs. Dat was, dat, dat was het enige wat ik lastig vond. Dat het wat ook, je niet aansprak? Ja, van kom met z'n allen mobiliseren en dan gaan we een lesje leren. Dat, dat was uh, wat ik lastig vond. Maar de thema's die hij aansneed, dat was heel terecht. En uh, zijn ambitie uh, om minister-president te worden is ook jouw ambitie? Nee. Niet? Nee. Waarom niet? Nee, ik weet niet. Misschien komt dat ooit nog wel hoor. Maar ik heb altijd... Ik vind het... Ik vind Kamerlidmaatschap het aller, allerleukst. Ik kijk sowieso op het debat. Dus ik was al in de klas en vroeger, dus ook al was ik niet geïnteresseerd in politiek, dat debatteren en dat, en dat discussiëren dat vond ik altijd het leukst. Eerst partijleider van GroenLinks. Nee, dat is ook niet... Uh, nee, ik, dat had, ik had me kunnen kandidaat stellen toen Femke ja, wegging. Dat heb ik je niet gedaan. gedaan. Nee. Waarom niet? Nou, gewoon. Het is nog niet, misschien is het nog niet het juiste moment. Maar, ik, ik, uh, maar dat komt hij al nog nee, niet. Nou ja, wie weet ooit. Ik wil gewoon niks uitsluiten. Maar het voelt goed zoals het nu is. Weet je, je hebt van die Kamerleden die wachten totdat ze een burgemeesterspost krijgen... of een ministerspost, en dan is het ineens allemaal... Dat heb ik niet. Ik wilde altijd regisseur worden. Dat wil ik nog steeds. Dus er zijn nog veel meer manieren om, om maatschappelijk betrokken te zijn, zeg maar. Laten we het over het, over het Wildersproces hebben. Uh, dat is afgerond deze week. De uitspraak komt 23 juni. Uh, deze week sprak Wilders ook voor het eerst in het proces. Het slotwoord. Uh, hij zegt, over vrijheid gesproken... want daar wil je ook een debat over. Hij zegt, die vrijheid die is er niet meer als ik word veroordeeld. Hoe kijk je daar tegenaan? Nee, kijk, ik, probeer niet, ik wil me niet mengen met die uitspraak. Ik, wil ook geen, ik probeer daar echt ver van te blijven. Um, de wet is zoals die is. We hebben die wet samen vastgesteld. Dat, um, er zijn beperkingen van de vrijheid van meningsuiting. Een aantal waar ik het overigens niet mee eens ben... en waar ik op mijn wel initiatief op wil nemen. Maar als de rechter daarop toetst, dan so be it. Dan moet je daarbij neerleggen of je moet de wet gaan wijzigen. Um, maar wat, ik, wat me vooral tegenstaat aan, aan het wildersproces, is dat eigenlijk die beide partijen... Um, Wilde eigenlijk een debat met elkaar. Die wil eigenlijk een debat met elkaar. En het is zo ver gekomen dat dat debat in de rechtszaal moet gaan plaatsvinden. En voor mij en voor GroenLinks is het wel altijd zo geweest dat je zoveel mogelijk buitengerechtelijk moet willen oplossen. Jij vindt het niet goed überhaupt dat hij voor de rechter staat? Nou ja, ik, ik verdedig het recht van mensen om naar de rechter te stappen met het wetboek van strafrecht in de hand dat is gewoon zoals het in Nederland is geregeld... op een democratische manier uiting geven aan je onvrede. Dat, dat verdedig ik altijd. Maar... Het kan toch ook duidelijkheid opleveren. Als de rechter hem veroordeelt... Nou, dan heeft hij blijkbaar, althans volgens de rechter, haat gezaaid. Hè? Als je hem niet veroordeelt, dan is dat blijkbaar omdat... zoals Moskowitz zegt, wilden ze niet de, de moslims... maar uh, de islam een probleem vindt. Ik bedoel, dat zullen we zien op 23, op 23 juni. Maar waar het mij om gaat, is dat beide partijen... eigenlijk met elkaar in debat zouden moeten gaan. En... Um dat ongeacht wat de uitspraak wordt, je altijd één groep hebt die verliest. Je zult of de PVV-stemmers hebben die denken... zie je wel, we mogen niks meer zeggen in Nederland... en het komt allemaal door de islam. Of je krijgt een moslim die zeggen, zie je wel... je mag alles zeggen over moslims um, en wij zijn minder waardig. Ja, maar het is toch goed als de rechter daar dan een uitspraak over doet? Ja, dat, dat, het is altijd goed als de rechter een uitspraak doet... om een conflict op te lossen. Alleen ik denk dat dit conflict in een debat zou moeten worden opgelost... Ja, dat debat dat, dat, dat, dat wil je ook, maatschappelijk, uh, maar ook in de, in de Tweede Kamer. Toch nog eventjes, uh, uh, in datzelfde slotwoord: zij wil dus: uh, Nederland wordt bedreigd door de islam. Je bent zelf moslim. Mm -hmm. Voel je je daar dan door aangesproken? Nee, ik heb me nooit... Ik, ik, dat, die vraag krijg ik vaak van... Oh, meneer, weet je, Tovik, als je in de Kamer zit... en hij zegt islamitische stemvee of zo... doet dat dan pijn? Nee, helemaal niet. Ik, ik kan dat soort dingen goed scheiden. Um, wat ik lastig vind is om dan niet naar de interruptiemicrofoon te gaan... en, rektere, en een goede, goede linkse te geven, zeg maar. Maar, maar waarom, waarom zou je niet omdat dat een fractievoorzittersdebat was. Ja, je mag niet. Nee, ja, je mag niet. Dat, zo is dat geregeld. Ik, ik, kan, ja. ik heb genoeg momenten om ook het debat te voeren met de PVV'ers. Maar, maar je bent uh, wel woordvoerder op het terrein, toch? Ja, dus ik heb vaak debatten over dit soort thema's. En um, um, ja, wat kan ik zeggen? Moet je je inhouden? Nee, helemaal niet. Ik heb me nooit ingehouden. Nee, ik, ik probeer uh, zeker de jongere generatie het besef bij te brengen... dat als je het iets moeilijk vindt en of iets pijn doet, kom net zo hard met je eigen woorden. Dus je, het is pas een zwakte bot en je bent pas laf... als je dan maar een mailtje met een bedreiging gaat sturen naar Wilders... omdat het zoveel pijn doet. Hij kan blijkbaar zijn woorden heel goed, zijn gevoelens heel goed verwoorden... en daarmee een statement maken, um, wees zelf ook een man. En kom dan met net zulke scherpe bewoordingen in dat debat terug... en maak het hem moeilijk of maak het iemand anders moeilijk die je pijn doet. Dat en is gewoon niet ik... weglopen zoals Emil Roemer laatst deed. Ja, ik bedoel, dat, is weer, dat is dan weer wat ik van Femke heb geleerd. Een echte democraat die, die verlaat nooit het debat. Ja. Dat, is de, een... de, dat debat is, is in uw ogen uh, uh, niet alleen belangrijk... maar wellicht zelfs een oplossing voor wat? Voor de jaren nul, zoals ze worden genoemd van 2000 tot 2010... zijn de jaren die, die voor mij getekend werden door alles, het, het, het, ons hart luchten. Alles op tafel gooien wat, wat, wat, wat we voelden... wat daarvoor misschien een beetje onderdrukt werd. Tot en met bedreigingen? Nou ja, helaas wel. En um, ik hoop dat dit nieuwe decennium in het teken gaat staan van meer acceptatie en Een manier vinden om, om, om samen verder te gaan en ook een voorbeeld te zijn voor alle landen om ons heen, want dit is dis, dis, deze discussie: we zijn best wel een voorhoedenland. Het Debat wat in Nederland heeft plaatsgevonden, begint nu pas in Amerika, in Duitsland, Frankrijk, Engeland plaats te vinden. Je hoopt dat dat gaat verbeteren het komende decennium, of je denkt het? Ik zie het. Je ziet het? Ja, waar? Ik zie het om me heen bij een jongere generatie. Ik weet niet of dat representatief is voor heel Nederland, voor Limburg bijvoorbeeld, maar ik zie jongeren van uiteenlopende levensstijlen en levensovertuigingen die al maniertjes hebben gevonden om met elkaar om te gaan. Voor wie het gewoon is om op te groeien in een, in een land met, met uh, verschillende levensstijlen. Kijk, ik heb het wel eens vergeleken met een gedwongen huwelijk. Dat de komst van de gastarbeiders, de komst en de vestiging van de islam in Nederland, is een beetje een gedwongen huwelijk geweest. Mensen wilden het allebei van beide kanten niet echt. En dan kan je scheiden, op zich. Hè? En dan kan je weer terug naar je eigen land. En, en, maar die en kinderen Nederland... blijven bestaan. Precies. Die kinderen zijn er nou eenmaal. En we moeten een manier vinden. Ik ben een van die kinderen. En er zijn heel veel van die kinderen ja. die, die nu geboren worden. Veel dus als je gemen... als om je heen kijkt, dan denk je het gaat de goede kant op. Ja. Andere kant, ik geloof dat de aanhang van de PVV nog nooit zo groot is geweest hè, als nu. Nee, die is groot en um, die stemt om uiteenlopende redenen op de PVV. Soms ook gewoon omdat ze um, uh, de gevestigde partijen waar ze vroeger op stemden... een pak rammel willen geven, omdat die heel veel dingen hebben laten liggen. Vaak ook omdat de hardste schreeuwen nou eenmaal Die uh, hebben dat niet scoort. gekend waar je het eerder over had. De problemen die er in die buurten waar je nu ook nog steeds woont... wel degelijk zijn. Ja, precies. En dat is een proces wat, wat gaande is. En ik denk, ik bedoel, hij heeft ze, de PVV en Geert Wilders he, heeft die kiezers Gouden Bergen beloofd. Nee, die Gouden Bergen gaan er niet komen. Dus, ja. uh, maar goed, jij schetst, je zegt het gaat de goede kant op. Ik, uh -huh. ik las ook andere interviews waarin je visioenen schetst... van PVV'ers die moskeeën verwelkomen. <laughs> nee, en strenge moslims die nee. travestieten gewoon vinden. <laughs> en is dat niet... Uh, uh, nou, Naïef? Nee, ik weet je, naïef en idealistisch. Zo, Ligt dicht bij elkaar. Dat zit ook in mij gewoon. Dus ik vind het ook niet... Ik, politici mogen best af en toe een toekomstbeeld schetsen... wat, wat misschien nu heel onmogelijk lijkt en, en bijna gek lijkt, zeg maar. Maar waar je wel naartoe wilt. Kijk, uh, pv, er zullen PVV'ers zijn die altijd denken... die moskee moet gewoon weg. En er zullen moslims zijn die altijd denken... zo'n trafo, wat doet hij hier? Die moet toch eigenlijk gewoon opgesloten? Weet je, dat zei je ja. al. Maar de, ik ben op zoek naar die individuen binnen beide groepen... die wel redelijk zijn. Nou ja, en omdat, die omdat wel vrijzinnig zijn. andere tendensen, uh, los even van wat je dan om je heen ziet, ook weer de andere kant op wijzen. Hè? Homo's, ook weer in diezelfde wijk waar je ja. woont... die worden weer, ik zeg, gebruik het woordje weer expres, gediscrimineerd. Ja. Dat was een tijdje juist weg en dat is nu en weer dat, actueel. Ja, en dat is heel pijnlijk, vooral ook omdat... ik heb, ik heb een, een homo gesproken die zei dat hij um, in de jaren 90, 80, 70... demonstreerde met de gastarbeiders voor gelijke rechten. En dat de kinderen van die gastarbeiders nu... Um, onder andere hem uh, uitspugen, zeg maar. Dat, ja. dat, dat dat heel moeilijk is om te zien... dat je die emancipatiestrijd opnieuw moet leveren. Dus ho hoezo gaat het dan de goede kant op? Nou, omdat um, wij in staat zijn om die emancipatiestrijd opnieuw te winnen. Ik zie steeds meer jongeren, ook uh, moslimjongeren... die um, helemaal geen issues hebben met homo's. Um, er is een hardnekkige kern die dat wel heeft. En die... Tegen die moeten we samen, hand in hand, moeten we zeggen... als je in Nederland woont, dan is dat de prijs van de vrijheid die je betaalt. Je betaalt namelijk dat, dat de prijs die je betaalt is dat jij mag doen wat jij wil... maar dat naast je iemand kan wonen die um, een SM-kelder heeft. En daar mag je een hele irritante opvattingen over hebben, maar daar mag je helemaal niks tegen doen. Ho hooguit klagen over de geluidsoverlast. Ja, precies. En je, ja, <laughs> ja, maar je, mag je, je moet je handjes thuis, uh, thuis ja, houden. En, en een maatschappelijk debat over de prijs van de vrijheid, noem je het. Mm -hmm. uh, hoe moet dat eruit zien, dat debat? Nou ja, weet je, om de zoveel tijd probeert een politicus uh, een initiatief te nemen. Om, om te, en de kern daarvan is gewoon. Uh, doe een beetje gewoon. Um, is dat het? Wees dankbaar. Nou, niet. Nee, eigenlijk is het. Um, als je nu kijkt naar de Arabische lente... en we weten nog niet hoe dat uitpakt... maar alle mensen, ongeacht hun religie of afkomst... die dromen maar van één ding en dat is vrijheid en democratie. Um, dat is een goede toekomst voor hun kinderen, goed onderwijs, een baan... een veilige leefomgeving. Nou ja, die mensen die probeer ik te mobiliseren. En die probeer ik te zeggen van... Erken, wees dankbaar voor de vrijheid die je in Nederland hebt. En slik als je iets ziet wat je pijn doet. Een Mohammed cartoon kan heel veel pijn doen, maar die moet kunnen. Um, net zozeer als dat een moskee voor sommige mensen heel pijn kan doen... als die in de wijk gebouwd wordt, maar ook die moet kunnen. Ja. Weet je, probeer te accepteren dat je in een omgeving woont... waar um, tegenstanders van je wonen, om het maar zo te zeggen. Ik begrijp dat aanleiding voor u uh, uh, om dit wat te bedenken... was een bedreiging van columnist en PvdA-lid Marcel Duivenstein. Uh, hij werd bedreigd door een moslimfundamentalist. Uh, wa waarom nou juist dat als aanleiding? Nou ja, ik had heel veel andere voorbeelden kunnen noemen. Ik had ook de bedreiging van Femke kunnen noemen. Of uh, van Sponge of van Herman van Veen, of van Peter Edevries. Ja, weet je? Dingen die zich al jaren geleden ook afspeelden. Ja, het is een sport van bedreiging. Voor mij was het op een gegeven moment dat ik dacht van... Oké, okay, klaar. Nu moet ik proberen iets te doen. En ik denk dat ik dat genuanceerder kan doen dan... Kijk, als Wilders het doet... dan gaat het altijd alleen maar over zijn eigen opvattingen. En vaak als Links het doet... gaat het ook altijd om de eigen opvatting. En ik probeer een, een initiatief te bedenken wat... Um, wat, waarbij de slachtoffer of de dader... Ik ben blind voor de kleur van de slachtoffer of ja. de dader. Oh ja, mensen zouden juist kunnen denken, omdat dit de aanleiding was... van oké, okay, uh, uh, meneer Dovig Dibi probeert een beetje de PVV'ers uh, naar GroenLinks te halen. Want ik... die is nu ook boos op een moslimfundamentalist. Ja, en dat hebben mensen ook gezegd. Oh, en uh, op Twitter dan krijg je meteen de spastische reacties van... oh, en nu, een, uh, en nu is het een moslim die bedreigt... en dan moet je er wel wat van zeggen. Ja. Je probeert gewoon de pvv stemmer te pleasen. Weet je, die reacties ga je altijd houden. Ik probeer... Een initiatief te nemen om bedreigingen, iedereen die bedreigt, die moet weten dat, dat, dat er een hele grote groep Nederlanders is die, die, ze, die klaarstaat om ze te voor te staan en ze te veroordelen. Ben je dat... zelf wel eens bedreigd eigenlijk? Ja, jawel. En ook dat was voor jou niet meteen aanleiding om Nou, te weet je, alle, heel veel Kamerleden worden bedreigd... en krijgen allerlei gekke brieven. En ik heb nooit publiek dat echt willen... Ernstige uh, bedreiging Of ook nou, met, gewoon met, van die, met je leven? bijvoorbeeld Nou, poederbriefjes en dat soort dingen... Uh, waar dan meel of suiker in zit. Oh, ja. Maar weet je, het, dat is... Het, gaat niet, het, het kan mij niet zo schelen wat, met mij, wat, de, wat, wat de bedreigingen die op mij afkomen. Ik kan het allemaal nuanceren en relativeren. Het is meer dat sommige mensen verwoesten het echt hun leven. En die durven niet meer op straat. En die zijn bang geworden. Worden weggepest uit hun, uit hun, uit hun eigen woning. Je hebt ook begrepen je HUV's pagina waar je op kan reageren gesloten hè? Omdat je te veel nare reacties hebt. Nou ja, dat was gewoon scheldpartijen. Okay. Maar daar, eigenlijk gaat het initiatief ook daarover. Het is een beetje, ik zoek een manier om wat relaxter nu met elkaar om te gaan. En dat die sport van en schelden en klagen, klagen, klagen de hele tijd. Um, de, om daar een beetje een, een, een uh, om daar een een van, beetje van koers te laten wijzigen. Om dat van koers te veranderen, dat er ja. minder gebeurt, toch... Dan, dan, dan klinkt een debat op zich natuurlijk mooi en, en, en, en je doelen ook. Mm -hmm. uh, maar hoe voorkom je nou dat dat dan blijft steken in holle retoriek Want iedereen zal natuurlijk, uh, zeker op papier zeggen... ik ben voor vrijheid, mm -hmm. veiligheid, uh, noem maar op. Ja, dat is lastig. Ik bedoel, dat is um, altijd lastig met een maatschappelijk debat. Je weet nooit wat het precies oplevert. Um, en, je, en je weet ook nooit... Um, of je echt mensen ermee inspireert. Als ik nu kijk naar de reacties die ik tot nu toe heb gekregen, dan merk je wel dat van links tot rechts mensen wel hongerig zijn, um, echt snakken naar een soort van meer ontspannen manier van omgaan met verschillen. En um, ik hoop dat dit daar een beetje aan tegemoet komt. Kijk, je maar bent ja, misschien ook... helpt het ook als je, als, je, als je dan bijvoorbeeld concreter kunt worden. Hè? Dus behalve te zeggen van nou, we zijn tegen bedreiging en voor vrijheid. Uh, een andere aanleiding. Begrijp ik voor dit idee waren opmerkingen van uw VVD-collega Hennis Plasgaard. Die zei dat ze graag een debat zou willen voeren... over bijvoorbeeld wanneer je wel en niet hoofddoekjes draagt. Uh, dat is een heel concreet punt. Zij zegt, van, ik vind eigenlijk dat ambtenaren in dienst van de overheid... Ja. geen religieuze symbolen moeten dragen. Vindt u dat ook? Um, dat is mij iets gemakkelijk. Even terugspoelen. Ik ben degene die een debat heeft aangevraagd over de scheiding van kerk en staat. Zij heeft dat interview gehouden waarin ze zei... Uh, we moeten een, een, een nieuw debat voeren over hoe de overheid om moet gaan... met uh, allemaal religieuze uitingen in de samenleving. Daarna mocht ze niks meer zeggen van haar eigen partij. Uh, ik heb daar een debat over aangevraagd. Binnenkort is daar een hoorzitting dat over een in, de kamer, in de Tweede, kamer, in de tweede, maar, tweede ja. kamer. En dan kan je uh, debatteren over... Um, uh, mag, een, uh, mag, een, mag een rechter een hoofddoekje hebben... mag een ambtenaar aan een overheidsloket een hoofddoekje hebben... Um maar daar heb je nu geen standpunt Mag over. je een religieuze organisatie subsidiëren, dat soort type dingen. Jawel, ik heb daar wel standpunt over. Ik ben daar uh, de afgelopen maanden... Heel veel mensen hebben zich daarmee bemoeid, uh, stukken geschreven. Maar mm -hmm. um, ben... wat vind je? Dan mogen ze wel of geen hoofddoekjes? Nee, kijk, doen. ik vind dat dus te makkelijk. Dat je elke keer als, als, als, als dat debat plaatsvindt... dat het dan meteen verengd wordt tot hoofddoekjes... en dat je daar moet zeggen voor of tegen. Nou ja, jij, ik, juist op de punt vraag ik het om te voorkomen... dat het in die algemene hele nou ja, Een rustig. algemeen punt van, van mij en van GroenLinks... is dat um, door de staat opgelegde algemene verboden, daarin zijn wij heel terughoudend. Je moet heel goed kunnen onderbouwen waarom ergens een hoofddoek niet mag. En laat ik dan een voorbeeld geven, de rechterlijke macht... Dat zou ik wel begrijpen. Stel je voor dat de rechter die uh, uh, het Wildersproces zou doen... dat die een hoofddoek zou dragen. Nou, dan zou het debat alleen maar over haar hoofddoek gaan... en niet meer over de, de zaak aan zich. Rechters niet, maar gewoon een ambtaraan Of een rechter met een kruisje die een slachtoffer van seksueel misbruik... in de Rooms-Katholieke Kerk behandelt. Weet je, dat zijn dingen die gevoelig liggen. Maar je bent voorschijn in kerk en staat? Ja, er zijn verschillende interpretaties van de, hoe je dat vorm moet geven. Ik ben een voorstander van een hele strikte scheiding van kerk en staat. Dus dat de overheid neutraal is. Geen nou enkele ja, religie dus mag voortrekken. Zeggen, alle vertegenwoordigers van die overheid geen religieuze symbolen. Dat, ja, precies. Dat zou je kunnen Heel zeggen. Goed, nee, dat zou je kunnen zeggen. Um, en misschien ga ik dat ook wel zeggen. Um, <laughs> maar, nee, maar nu nog niet. Nee, nee, maar ik ben er echt nog bezig. K kijk, Het probleem is dat het allemaal is... Um, wat, waar ik, ik probeer me inhoudelijk te verdiepen in een zaak. En niet meteen, want ik ben heel vaak gebeld door journalisten... toen, dat, toen ik dat debat had ja. aangevraagd. En wat was de eerste vraag? ook je wel of niet ja. bij de overheid? Maar je weet je wat het voordeel is als je dat zegt? Dan, dan A, is helder met wat voor overtuiging je debat ingaat. B, zal in het debat ook blijken of je je bijvoorbeeld laat overtuigen. Maar als je van tevoren niet aangeeft waar je staat... kun je dat ook niet vaststellen. Nee, omdat je je in het debat moet laten overtuigen. En in het debat moet je openstaan voor nieuw argument. Als ik voor het debat al mezelf ingraaf in een standpunt... waarvoor is dat debat dan? en, en als niet ik meteen, zeg, Je kunt nee, zeggen dit vind ik nu en juist nou, in het debat kun je laten blijken van nou ja dat vind ik hele redelijke argumenten. Weet nou, je wat ik pas het aan. Nou ik sta nu zo erin dat ik denk. Um ik ben terughoudend bij verboden. Maar als iemand in het debat heel duidelijk kan omschrijven. waarom dat echt moet. dan sta ik daarvoor open. Maar als ik het over dat debat nog een keer mag hebben. wat me ook opvalt. is dat de gesprekken die. het de debat wat ik voer ook met PVVers. heel hard is en gepolariseerd is. En dat zodra we achter de schermen. Ja, wat gaan drinken. en datzelfde onderwerp bespreken met elkaar. het nieuwsgieriger het is. is het opener is. Het is. ja meneer, natuurlijk toe, ik ben het wel een beetje met je eens. En ja. dat zeg ik ook. natuurlijk ik, begrijp ik ook wat dus je heel daarmee leuk, bedoelt. Maar helaas stelt dat niet. Nou, dat, dat, ik vind dat wel heel jammer dat, dat um, blijkbaar het, het debat in de Tweede Kamer zo gepolariseerd is... Dat, dat mensen ook dingen zeggen die ze misschien niet altijd menen. Ik ben heel benieuwd of het lukt om die vriendelijke woorden... die tot nu toe dan achter de schermen gesproken worden... om die ook in de Kamer uh, te, uit te laten spreken. Ik wens je daar heel veel succes mee. Dank je wel. Ik hey, dank je voor dit gesprek. Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Tavik Dibi. Dankjewel. En straks hoort u Jacques Costons over Maastricht... de stad die het zwaarst getroffen wordt door bezuinigingen op cultuur... en schrijver Gerbrand Bakker over de film, onder andere The Tree of Life. Maar nu is het... Eerst... Nieuws. Oh nee, Bert van Sloten. Want uh, Bert, uh, luisteraars ja, kunnen... Ja, sorry, ik had je bijna weer overgeslagen. Echt, luisteraars ja. kunnen uh, reageren hè, voor het Radio 1 e Ja, want behalve het nieuws hebben we natuurlijk ook over gevolgen van dat nieuws. Namelijk dat de groenten worden doorgedraaid uh, in Nederland... vanwege die EHEC-bacterie in uh, Duitsland. Heeft u daar nou oplossingen voor? Of heeft u daar vragen over? Laat het ons dan eventjes weten. NOS Radio 1, dat is ons uh, Twitter-adres. NOS.nl, dat is het adres op de gewone internet. En U kunt ook mij twitteren over uw oplossing. Bert van Sloten op de Twitter. Dus uh, wat moeten we doen met die doorgedraaide groenten? Dat is uh, de achtergrond bij het nieuws, zou ik maar zeggen, Jan. In het Radio 1-journaal om half vijf. Nu dan wel nieuws met Liselotte Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. In Jemen hebben opstandelingen een granaataanval uitgevoerd op het paleis van president Saleh. Volgens de tv-zender Al-Arabiya is de president daarbij gewond geraakt. De oppositie zegt dat hij is omgekomen, maar dat is niet bevestigd. Vier van zijn lijfwachten zouden zijn omgekomen en de parlementsvoorzitter zou in kritieke toestand zijn. De granaataanval in de hoofdstad Sanaa volgde op hevige gevechten tussen regeringstroepen en aanhangers van de stammenleider Hamid Al-Amar.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht 4 kilometer. Op de A10 de ringwest richting Zaanstad voor knooppunt Kromplein 3. En op de A13 naar de Haag Rotterdam tussen Delft-Noord en Delft-Zuid 2 kilometer. Na een aanreding met meerdere auto's is de N302 Enkhuizen lelystad in beide richtingen dicht. De N302 blijft nog enige tijd afgesloten. Avro vrijdagmiddag live. Jan Man. Welkom terug. Bij Vrijdagmiddag Live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Waarom wordt Maastricht het grootste slachtoffer van de bezuiniging op cultuur? En nu hoort schrijver Gerbrand Bakker die de film The Tree of Life bekeek. Wilt u reageren? Onze website staat ervoor op vrijdagmiddaglive.avro.nl. Twitter ons, hashtag AvroVML of bekijk ons via radio 1.nl. Eerst tennis, want het is spannend uh, op Roland Garros. Mark Bas. Ja, het is uh, Super Friday, de dag van de halve finales in het uh, mannentoernooi... met later vandaag Novak Djokovic tegen uh, Roger Federer. De nummers 2 en 3 van de wereld tegen elkaar nu op het centercourt. De nummer 1 tegen de nummer 4, Rafael Nadal tegen Andy Murray... Nadal vandaag jarig. Hij is 25 jaar geworden. hij kan voor de zoveelste keer hier de finale gaan halen. Drie games gespeeld inmiddels in deze partij. Drie aardige games. De eerste break inmiddels staat ook al op het bord. In het voordeel van Rafael Nadal. Hij leidt dus met 2-1 en gaat nu serveren om er 3-1 van te maken. Mark Basser, en hij houdt ons. En u op de hoogte van de ontwikkelingen daar in Roland Garros. Ja, dames en heren, opschudding, kift, roddels, haat, nijd, beschuldigingen over en weer, omkoperij, prostituees, mensenhandel. Kortom, aan de tweede tafel vandaag, de wereld van de FICA... het internationale korfbal. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de tafel. De tafel. Ja, dames en heren, we kunnen er niet omheen. Met de herverkiezing van de moddervette Seth Blabber... staat de hele wereld van het korfbal nog net zo op zijn kop als een half jaar geleden. Welke krachten ontwrichten de sport die zoveel er juist bindt... in de liefde voor het mandje aan de paal? Bij mij aan tafel Gort Rokjes, voorzitter van de Nederlandse Korfbalbond. en mevrouw Heerbeestjes, Beestjes, pleitbeslechter van het korfbal in België. Allereerst, mevrouw Heer uh, mag ik liever zeggen.? Nou, liever niet. Oké. Okay. Wat is de aanleiding voor alle commotie deze keer? Nou, ja, wel. Mag ik vooral eerst even zeggen. dat de heer Rokjes en ik niet op sprekende voet zijn? Ja, dat mag, maar vanmiddag zult u toch wel ja, moeten. Nou, wel. De commotie gaat over de toewijzing van het WK 2012. Meneer Rokjes, klopt dat? Dat klopt, maar ik wil uh, gezegd hebben dat mevrouw Heersbeesjes zo ongeveer de laatste persoon is met recht van spreken in deze kwestie. Ik uh, bedoel, mevrouw Heersbeesjes heeft zich bij iedere toewijzing... altijd al een heel eenvoudig om te kopen lid van de FICA bewezen. Nou, dat is niet uh, niks wat u daar zegt. Hebt u daar bewijzen voor? Ja, zeker. Ja, in de aanloop van het WK 2009 heb ik mevrouw Heersbeesjes hoogstpersoonlijk middels een zak friet met tartaarsaus... overgehaald om die WK aan Nederland toe te wijzen. Haar stem was dat jaar doorslaggevend. Mag ik de heer Rokjes er dan op attenderen... dat toen in 2006 de stemmen dreigden te staken... hij zelf met een jaar abonnement op een blote meisjesmagazine... maar al te graag het Hosanna aanhief voor de Belgische kandidatuur? Meneer Rokjes... Uh... Nou, dat was destijds geen jaarabonnement. Mij was, als een rokende Ardennerham... een levenslang abonnement voor de neusgaard. Klopt dat, mevrouw Heerbeestjes? Ah, oh, dat weet ik niet meer. Uh, misschien... Maar ja, dat is natuurlijk niet, niet netjes, hè? Als u een jaarabonnement uh, geeft, terwijl een levenslang is beloofd. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de chantabiliteit. Uh, de zingbaarheid. Nee, de omkoopbaarheid. Maar lieve. Noem mij geen lieve, Gort. Noem mij geen lieve. Oké, okay, prima. Goed, mevrouw Heerbeestjes. U hebt ook een badkuikmarionairs op het hoofd. Ik noem een 2001, twee hectoliter trappist. En u was om. Ik noem een 1997, een bord asperges in boter. En u was om. Ik noem een 95. Even even, even, even, even. Klopt het dat de stemmen wel heel vaak staken als het gaat om de WK-toewijzing? Ieder jaar dankzij de madame tegenover mij hier. Ha! Dankzij mij? Wie bood mij in geuren en kleuren dat lange weekend meppel aan in nee, 2008? Nee nee, nee, nee, nee, nee. De vraag is wie nam het aan? Het werd niet eens, Meppel, want Meppel was geoccupeerd, bezet, vol. Het werd veen bij uw ouders. Ja, wat is, wat is er nou mis met mijn ouders? Alles! Ze houden niet eens van korfbal. Natuurlijk niet, omdat jij de sport voor een geglasuurde varkenskop in de uitverkoop aanbiedt. Ja, ho, oh, oh, ho, oh, oh, oh, even gas terug. Nogmaals, waarom staken de stemmen steeds? De FICA telt een even aantal leden. En hoeveel zijn er dat? Twee! Twee? Ja! ja. België en Nederland. Verder speelt geen land in de wereld die kutsport. Oeps. Wegwezen jullie. Nee, Excuus. Kunst is van ons allemaal. Met die kreet is de afgelopen maandag een themaweek begonnen over de toekomst van kunst en cultuur in Nederland. Maar is kunst wel van ons allemaal? Of toch net iets minder voor Limburg dan bijvoorbeeld voor de Randstad? Staatssecretaris van Cultuur, Halde wil landelijk 26% op cultuur bezuinigen, maar de Limburgse hoofdstad Maastricht kan op een korting van maar liefst 75% rekenen. En Maastricht stuurde daarom een brandbrief, wil overleg met Zijlstra. Bij mij aan tafel Jacques Costongs, PvdA-wethouder voor cultuur in Maastricht. Ook aan tafel Gerbrand Bakker, die deze week voor ons naar de opera ging... en de film Tree of Life zag. Allebei welkom hier aan tafel. Meneer Bakker, uh, wel eens in Maastricht naar een voorstelling geweest eigenlijk? Wel vier keer. Zelfs. En beviel het? Ze hebben daar een, het vervolg toen nog. heeft een uh, theaterbewerking voor mijn boek boven bovenin stilgemaakt... En daarom ben ik toen in één maand tijd vier keer in het Derlon Theater geweest. Nou, vier keer dezelfde dus voorstelling gezien. Tuurlijk. Oh, dat wel. Maar, maar Stricht, fijne stad om cultuur... Te nemen. Ja. Geweldige stad. Nou, ja. da da dat wordt dus nu bedreigd, meneer Kostong. De staatssecretaris bezuinigt landelijk gemiddeld... ongeveer 26% op cultuur. En u moet 75% inleveren. Hoe dat is dat zo? Dat is als we in een optimistische telling zitten. Want Zelfs. het kan uh, wat meer worden. Uh, ja, dat komt, Maastricht is een fantastisch mooi miniatuurtje... op het gebied van cultuur. Dus we hebben eigenlijk alles. Uh, alleen alles in een hele beperkte omvang. En dat betekent... Als je globale maatregelen gaat nemen... dan komt alles heel negatief uit voor Maastricht. Dat ja. zal niemand zijn bedoeling zijn, maar het werkt toevallig. En u blijft eh, heel uit. vriendelijk. Het, het is ongeluk zo hoog uitgevallen. Nou, ja, laat ik zo zeggen, het is eigenlijk heel eenvoudig. Als je zegt tussen Zierikzee en uh, Ijsde moet er uh, bijvoorbeeld één symfonieorkest overblijven... nou dan weet u wat er gebeurt. Dan klontert het ergens in het midden samen. Nou, Dat is rond de mos hoogstwaarschijnlijk. Ja. Dus dat betekent dat er door dat type algemene redeneringen die losstaan van de inhoud. Ja, het gaat niet per se om Maastricht, maar toevallig is Maastricht wel ja, de dupe van al terwijl die... Terwijl het wel om de Maastricht in zou moeten gaan, want de discussie zou moeten gaan over het feit dat we Nederland acht, negen steden hebben die, als het ware, cultuur ademen, waar cultuur enorm belangrijk is. Ja, uh, maar hoe weet u eigenlijk dat het, dat het zo uitpakt? Want die concrete plannen zijn nog niet bekend. Nee, he? maar uh, laat ik zo zeggen, we hebben uh, alle uh, provincies en steden die betrokken zijn, hebben inmiddels met de staatssecretaris uh, gesproken. En zo langzamerhand wordt het uh, beeld uh, duidelijk. En her en der komen de informaties. Want wij, wat wat om... zal het concreet dan bijvoorbeeld voor schrift betekenen? Nou, laat ik u een, uh, het voorbeeld geven. Uh, bijvoorbeeld het, uh, de Opera Zuid. Die, daar is het voornemen van om het naar de fondsen te laten gaan. Nou, ik weet het, dan is het afgelopen met opera Zuid. Dat gaat naar de om, fondsen? Dat, de... dat betekent dat je elk jaar of om de twee jaar uh, moet gaan aanvragen... of je nog iets kunt. Nou, da, da, bij dat bij zijn cultuurfondsen, zoals het ja. Frins-Bernhard-fonds, noem nou, maar op. Dat, dat betekent dat het klaar is... Want dan ben je je positie in de infrastructuur kwijt. Uh, de symfonieorkester, daar zegt de staatssecretaris van... we gaan van acht naar vier, dus we clusteren uh, overal. En dat betekent dat vrijwel zeker dat je dan naar het middenkluster... dat betekent dat het uit Maastricht zou verdwijnen. Be welk uh, orkest zou verdwijnen? Het uh, Limburg-Symphonieërkest. Limburg ja, pas maar misschien 150, zelfs pas wel... 150 jaar aanwezig, maar voor ja. de rest dus, kun je daarover discussiëren. blijkbaar. 150 jaar? Ja. Nou ja, ik wou dus zeggen, misschien <laughs> denkt hij... Uh, kijk, bezuinigen, ja, dat moet op allerlei terreinen. Hè. Nee, en, en dan kun je beter uh, één goed orkest overhouden... dan vier uh, minder goede, als je ja, al overal ja. moet met de kaarsgraaf te werken. Ja. Kijk, da dat is een beetje het probleem in al dat soort redeneringen. De Raad van de cultuur heeft geprobeerd om een goed verhaal neer te leggen... om te accepteren dat er al een dramatische bezuiniging is. Hè, want dat is al een beetje een bloedbad. 200 miljoen, hè? ja. Als je dat met 25 procent doet. Maar daarbinnen hebben zij een hele elegante redenering uh, gemaakt... waar ook de innovatie nog een punt uh, nog, uh, aan de orde is. Bijvoorbeeld op het gebied van muziek. Dan wordt er veel meer gekeken naar nieuwe ontwikkelingen... die mogelijk moeten gemaakt worden. Maar een 150 jaar oud orkest, staat dat voor innovatie? Absoluut. Als u, uh, dan, moet u, dan moet u kijken wat net in zo'n situatie als Maastricht kan gebeuren. Want uh, bijvoorbeeld Maastricht ligt in een Euregio. Dat betekent dat we continu schuren tegen Duitse en Franse tradities... op al de disciplines die er zijn. En dat betekent een bron voor innovatie. U wil uh, zelfs culturele hoofdstad 2018 worden, toch? Nou ja, de, de, als de staatssecretaris een beetje zijn plannen bijstelt... dan uh, is Maastricht daar de belangrijkste kandidaat. Ja, want met die, die bezuinigingen verhaal. gaat dat niet lukken. Nou ja, de, wat, kijk, waar... waar Gaat het nou om. Als je eh, in Maastricht drie kwart van die infrastructuur overeind, eh, weghaalt... dan laat je eigenlijk alleen het toneel staan... Daarmee zweven ook alle kunstvakopleidingen in Maastricht... die in nationaal en internationaal absoluut goede naam hebben. Want de theaterschool blijft wel in Maastricht. Die, die heeft een goede naam bijvoorbeeld. theaterschool blijft wel en een gedeelte van het theater blijft ook. Alleen het huis van Bourgondië, productiewerkplaats uh, van de stad... dat verdwijnt ook. Dus als die stu studenten klaar zijn, dan moeten ze weer naar... Nou ja, noem het maar nou ja, op Amsterdam, Rotterdam. Kijk, het, het punt is niet zozeer dat ze ergens naartoe gaan... want ze zijn heel erg gewild. Hè? De, de meeste spelers en regisseurs die uh, uit Maastricht komen... die zitten over heel... Europa Absoluut, verspreid. Ja. Dus waar het om gaat is, je moet een klimaat in je stad hebben. En als je nu Maastricht afbreekt op dat culturele... dan zet je ook de stad terug. Maar niet alleen de stad, want het heeft ook impact voor de hele, uh, de, de hele provincie... Want het, enige en de regio. Aan, ja, want het enige wat aanwezig is in de basisinfrastructuur... zit in Maastricht en het Jeugdtheater in Sittard. En het tweede is, je benadeelt de hele Eur-regio. Ja. Uh, uh, nou ja, de plannen, u zegt het, uh, die zijn er voor een groot deel uitgelekt. Er is al een advies ja. van de Raad voor Cultuur. Uh, zelfs lijkt zich daarvoor nog niet veel aan, aan, van aan te trekken. Wat hoopt u nog te bereiken? Want u heeft een brief gestuurd. U wil een gesprek. Nou, ik kan me niet voorstellen dat er een Nederlandse Kamer is of een kabinet die Maastricht zo, en daarmee Limburg en daarmee de regio zo beschadigt. Je kunt niet een zorgvuldig opgebouwde culturele infrastructuur die er is eh, ontstaan de afgelopen eh, 50 jaar, is dat heel dominant geweest. En die kenmerken zijn voor een stad. Je kunt niet zeggen dat je aan het bezuinigen bent op cultuur en dan een stad onderuit halen. Dat kan zeker niet, omdat het zuiden van Nederland is aangewezen als brain, met Brainport. Als belangrijkste motor voor de Nederlandse economie op het gebied van de kennis. -economie. Ja. Nee, nee, dat begrijp en, ik dat u dat allemaal zegt. Maar bijvoorbeeld Brabant zegt ongeveer hetzelfde. Hè? Nee, nee, nee. Nu, heeft, nu vergist u zich. Oh, neem ik Want, nee, maar het punt is dat niet overal het op dezelfde wijze uit. Uh, de, laat ik zeggen, maar ja, daar nou, nou zijn ze internet. ook boos over het feit dat ze onevenredig zwaar getroffen worden. Brabant wordt ook onevenredig zwaar getroffen. En dat komt omdat historisch gezien Brabant en Limburg een bijzonder laag aandeel in de basisinfrastructuur al hebben. Ja. Ook een heel bijzonder laag aandeel hebben op het gebied van de, überhaupt de cultuur. Ja, maar ik wou maar zeggen... Ik moet even ja? die rekenkundige okay. logica goed in, ja. voor ogen houden. Want daarin zit nou net het feit dat het een totale kaalslag wordt. En dat, dat is zo absurd. Dat kan niemand voor zijn verantwoordelijkheid nemen. Nee, benen. ik bedoel, Zijlstra zal tegen u zeggen... dat kan allemaal wel waar zijn. Maar kijk, of ik doe het bij jullie iets meer en dan kan ik andere belangrijke instituten overeind houden... of ik moet overal nee, gaan nee, nee, hij heeft absoluut een keuze. Want uh, er ligt een absoluut heel goed doordacht alternatief van de Raad van Cultuur. Dat komt voor Maastricht uit op een gemiddelde van 25 procent, zeg maar. Dat werkt dus voor Maastricht op een logische manier uit... omdat het een kwalitatieve redenering is en geen kwantitatieve redenering Hij moet redenering gewoon een advies opvolgen. En dat, uh, dus uh, hij kan niet zeggen van... Uh, ja, ik heb geen alternatief. U heeft een alternatief nog een week, ligt, hè? Gaat, nou ja, u, bestaan, gaat het lukken? Nou ja, Ik had bijna gezegd: de staatssecretaris heeft nog een week. Want ik kan me niet voorstellen dat iemand de verantwoordelijkheid op zich durft te nemen. om een stad en een provincie zo, zo te tafel treffen. Te maar heeft hij gereageerd op uw brief? Uh, de, de, de, laat ik zo zeggen: ik heb begrepen dat hij nog in de nadenkfase zit. Hij zit dus nog in de, de nadenkfase. Dus dat betekent dat uh, aanstaande vrijdag, uh, volgende week vrijdag, in het uh, kabinet. een finaal oordeel uh, zal wel, uh, geveld worden. Voor die tijd hoopt u me gesproken te hebben. Uh, en voor die tijd zullen we natuurlijk op alle mogelijke manieren met u. En als het slecht uitvalt na die tijd, zullen we hem helemaal vaak spreken. Goed, de, de brief of het antwoord van Zijlstra. Uh, wordt dus uh, op 10 juni uh, verwacht. Uh, ja. Overigens, uh, voor de luisteraar, uh, er komen allerlei brieven aan. Want morgen bijvoorbeeld lezen verschillende mensen uit de kunstwereld... hun brief aan de staatssecretaris Zijlstra voor in Opium Radio... tussen half drie en half vijf, ook op deze zender Radio 1. Ook onder het motto kunst is van ons allemaal. Tot zover dank, Jacques Kostongs wethouder Maastricht. Blijf nog even zitten, want we gaan zo doorpraten met Gerbo. Bakker, Die heeft uh, onder meer Brad Pitt in een film zien spelen. Maar eerst muziek, Eva de Rovere. Ja, oké. Okay. Momentje. Ja, dat is het juiste ritme. Ik mag u graag voorstellen aan Tim van den Berg, dames en heren. Ik ga op reis, naar waar de tijd verdwijnt. Waar postduiven nooit komen, een land zonder spijt. Ik ga op reis, naar lange dagen. Naar nooit meer bang zijn, naar eindeloos draaien. Ga op reis, naar mooie woorden, naar altijd anders, naar niets te vroeg en nooit te laat. Waar zorgen klein zijn, en dromen groot, waar de lucht te blauw is en de aarde te Zijver en een letter, zonder betekenis blijft. Zonder betekenis blijkt. Zonder betekenis. Eva Droveren en Tim van den Berg op Bas met ik ga op reis. Vind je het mooie muziek en uh, wil je even de Rover uh, goed leren kennen? Dan moet je antwoord geven op de volgende vraag, want dan kun je een cd winnen. Namelijk, we kennen uh, Eva uh, de Rover in Nederland... vooral van een rapversie van het nummer Slaap Lekker of Fantastisch Toch. Welke Nederlandse rapper werkte met haar in dat nummer samen? Mail het even naar vrijdagmiddaglife.afro. Uh, hashtag, nee, dan ga ik alles door elkaar vrijdagmiddag live, at afro.nl, Het is lastig om met de moderne tijd mee te gaan. En twitteren, wou ik zeggen, kun je ook naar hashtag afro.vml. Heb je het goede antwoord, dan wil je dus de cd Mijn Huis van Eva de Rovera. De cultuurgast. ja. Yeah, yeah, yeah. aan Bakker. Yeah. Hij schreef boeken als perenbomen bloeien wit. Boven is het stil. Maar ook het woordenboek voor aankomende brugklassers. Ook nog steeds aan tafel trouwens hier, uh, Jacques Kostronx. Uh, uh, een van de titels komen u bekend voor, van Gerbrand of? Ja, Boven Bovenwoord stil, dat was een van de boeken die bewerkt zijn... Uh, na een toneelstuk door het toneel Groep Maastricht. En uh, ik heb daarvan uh, genoten, dus nogmaals de complimenten... want we hebben elkaar toen niet ontmoet. Ja, kan. Ja, wellicht zat u. Want Gerbrand, je zei het al, je bent vier keer geweest. Ja. Hè, dus het kan heel goed dat jullie samen in de zaal hebben gezeten. Zonder het te weten, waarschijnlijk. Zo is het hele leven, hè? Absoluut. Dan, we gaan meteen heel diep. Uh, maar overigens, Gerbrand, want uh, de, de laatste tijd... of ik vergis me, is er eigenlijk geen boek van je uitgekomen? Je bent nu druk aan het schrijven? Of, of juist niet? Of... Nou, het nieuwe boek, De Omweg, is van september vorig jaar. Oh, dat, dat is wel waar, de september, ja, dat is dat nog heel docent. En, en heb je daar nu uh, vrij? Of, uh... Enorm. Ja? Ja, doe helemaal niets. Echt niet? Nee. Dat kun je ook permitteren? Dat weet ik niet precies, eigenlijk. Oh. Maar, dat uh, merk je vanzelf? Uh, er komt niks. Dus, en als er bij mij niks komt, dan schrijf ik ook niet. Als er heel veel rekeningen op de mat verschijnen... Dan... Dus ik was heel blij met jullie deze week. Ja, dat je, dat je wat mocht doen. Ja, heel druk, je, je, je mocht naar de opera, Orfeo en Uridici. En, en naar de film The Tree of Life. Zullen we met de film beginnen? Ja, dat is goed. Hoe wil ik over... hem? Die heb ik gisteren gezien, ja? toen ging je in première. Je en, en, de, ja. Maar dat maakt niet uit. Nee? Nee. De film, waar ging je over? Ha, dat is meteen een hele goede vraag. Probeer het. Daar kan ik helemaal niks over zeggen. Nee, echt niet. En misschien zelfs als ik er wel iets over kon zeggen, dan zou ik het ook. Want je moet er naartoe, je moet gaan zitten, je moet open gaan staan en twee uur en een kwartier blijven zitten. Twee uur, ja. twee uur en een kwartier, oké. Okay. En dan kom je eruit en dan uh, hier in Tchisinski draait hij. En gistermiddag stond ik daar ook op het Rembrandt Plein en dan kijk je om je heen en dan denk je: ja, ja, nou, dat doet die film. Er zijn niet mensen volgens mij die een soort blik van herkenning hebben. Ik, ik weet het niet. Meneer Kostongs u, denkt u van nou, dan ga ik naartoe dan als, als u nou, dit hoort. Vooraf zou het niet gegaan zijn, maar na, deze, na dit commentaar moet ik wel. Het is spannend genoeg. Ja, in, ieder... Ja. In, in ieder geval ja, geban, begrijp ik dat je het een goede film vond. Ik vond het een... Uh, het was, ik, ik raakte wel verward. En dat had ik ook woensdagavond toen ik uh, in so op Zuiddijk zat. Die twee dingen die ik bij gezien heb... Bij de opera. Heb, ja, bij de opera, die hebben me nogal verward. Ehm... Um, maar uiteindelijk, nu, vandaag... Ja, denk ik, het is een ongelooflijk goede film. Hij is van, van Terrence Malick. Terrence Malick, ja. Uh, ik, heb, ik ken de Thin Red Line. Andere film dat van hem. Dat is al dertien jaar geleden. En, uh, ik, ik zie mezelf daar nog in de bioscoop zitten. Nou, dat gebeurt niet vaak, hoor. Want dat vergeet je. Van, of, van die film die je tien jaar geleden zag? Zo. Ja. ja. Uh, Zoveel uh, indruk heeft hij op je gemaakt. Hij heeft zo, toen ook zo'n indruk op me gemaakt. Uh. Een man die kan zo prachtig, beeldend... Ja, je, je meeslepen, zeg maar. Het is, het is mysterieuze man. Hij is al 68 begrijp ja. ik. Hij heeft uh, vijf films. In, in Cannes is hij bekroond met ja. deze film, maar wilde daar niet verschijnen. Ja. Het is, de, de, de, probeert toch nog iets concreters ja, over kijk, die film. Want Brad Pitt speelt er bijvoorbeeld in. Ja, Brad Pitt. Dat is dan weer. Dat is het enige minpuntje van de hele oh. film. ja, maar dat is iets persoonlijks. Want? Ik heb het niet zo op Brad Pitt. Oh. ik vind Brad Pitt een beetje een uh, altijd Brad Pitt. <laughs> Snap je? Het is als Paul uh, de Leeuw altijd Paul de Leeuw is. Ja, ja. Um, nou, dat weet Alhoewel, ik Alhoewel, dus nee, niet. precies, want hij heeft laatst hele goede recensie gegeven... Over, um, afijn. ander, nou, ander ja, onderwerp. Dus maar. Uh, ja. maar dan zie ik aan het einde, dat wist ik niet, dat hij de producent is. En dan denk ik, ja, ja, snap je? Zo werkt dat ook. Hij heeft, hij heeft ervoor gezorgd dat deze dat, film überhaupt gemaakt ja, is. Ja, dat hij zelf de hoofdrol had ook natuurlijk. Nou ja, in de, ik las in een denk interview dat hij toevallig is ingevallen. Dat ja. was oorspronkelijk iemand anders bedoeld. Maar. Je hebt Brad Pitt en je hebt... Ik ben, goh, ik ben de naam kwijt. Ik, want ik ken die actrice niet, Jessica... Maréchal, Maréchal, zoiets. Ik weet het niet. Maar dus en die speelt wel goed. In de jaren 50. Ja. Uh, drie zoons, uh, die groeien op. En een van de zoons gaat dood. En dat is ook totaal, die, daar krijg je niets van te zien. Dat is helemaal ook mysterieus en vaag. Ja. En, uh, en vervolgens gaat die film daarover. En uh, Sean Penn, op Sean Penn ben ik dol... die speelt de oudste zoon van die drie zoons van toen, nu. En die heeft een soort van terugdenk aan vroeger. En hoe ben ik gekomen waar ik nu ben? Het is, het is een, ik begrijp, christelijk milieu. Een strenge vader? Ja, heel strenge vader. Daarom was Bret Pitt ook helemaal niet. Het was gewoon een hufter. Is dat voor jou herkenbaar, zo'n milieu? Of? Nee, dat... helemaal niet zelf. nee, helemaal niet zelf. helemaal niet. We waren thuis helemaal niets. Nee. <laughs> Toch aansprekend, geheimzinnig ook. Net, net als eigenlijk uh, ja, Terence zelf. Dus, dus wat dat betreft. Uh, maar vooral zeg de, je ga de, kijken. Ja, maar vooral ook niet zozeer om die drie grote mensen. Hè, die worden dan genoemd. Brad ja. Juist ben, om de andere eigenlijk. En die hè, Dat is en dan. Maar die drie yogis. Die dat is zo. Dat is echt. Spellen fantastisch. Ik kan we bijna niet niet over praten. We, we dus gaan nou. naar de opera. Het was. Ook alweer een bijzondere uitvoering, uh, het klassieke verhaal Orfeo en Eurydice, uh, uh, namelijk op, in en onder de vijver van Paleis Soesdijk. Is, is, is dat, uh, werkt dat, die locatie? Nou. <laughs> Hij is. Uh, nee, daarom raakte ik nogal verward. Uh, ik ken Soesdijk een beetje. Uh, en uh, nou, daar zat ik dus woensdagavond op een gigantische tribune. En zelfs die tribune staat midden in die vijver. Uh, en uh, het was een doorloop, hè. het was nog niet eens een try-out. En ja, dan begint het. En eigenlijk, na een, het is een beetje na een uur of zo... dacht ik, god, er staat al een man een uur op een rots te zingen. Ja? Waarmee ik maar zeggen wil dat ja? zo'n prachtig decor... zo'n omgeving ook nogal een groot nadeel kan zijn. Je begon je af te vragen, heeft hij het niet koud? Uh, dat dacht ik ook, want iedereen ligt er tijd in het water. En het water is ook nog heel vies. En, maar die man, die twee uur lang zingt hij dus, hè, een countertenor. En de hele tijd ligt hij in het water en dan gaat hij er weer uit... en dan gaat hij er weer in en dan gaat hij er weer uit. En... Dus eigenlijk leidt het af van het verhaal. Nou, wat afleidt is dat je daar zit en dat je in de Vette Soesdijk ziet... en uh, er doet een oehoe mee. Dat is geweldig. Wat is een, een oehoe? Een oehoe. Een vogel? Een... Ja. Een oehoe is een... He... Sorry. dat. Jij bent een natuurmens, hè? Nee, ja, zo'n gigantische ik... uil. En uh, die doet mee. En wij zaten vlak bij de volkenier... En die liep af en toe dan even naar achter, achter de tribune. En dan hoorde je hem fluiten. En dan kwam die vogel weer, of hij ging juist weg. Mooi afgericht. Dat was erg mooi. Maar wat je natuurlijk niet kan regisseren... zijn de eenden die daar zitten en de meerkoeten, en heel veel vleermuizen. En die, die, die doen, doen ook mee. Die doen ook gewoon mee. En daar, ja, meneer kostongs. Ja, als u ja, dit hoort, denkt nou. u: daar wil ik zeker naartoe. Ja, nee, ik, ik, ik ben pas in de Opera aan Luik geweest. Dat is een hele klassieke opera. Dat is traditioneel. Geweldig, uh, geweldig gezongen, altijd. Hè? Maar dat is precies tegenovergestelde van dit soort. Uh, Gewoon in de opgevingen. zaal. Gewoon in de zaal, klassiek herkenbaar archetype, drie generaties uh, daarbij. En dan zie je het tegenovergestelde. Maar de, ze hebben beide dezelfde effecten. Namelijk laat ik zeggen zo'n archetypische opera like. en deze. Dat zie je eigenlijk van de muziek uh, af, afleiden. afleiden. Allebei eigenlijk. Ja, omdat, omdat je zo geobsedeerd raakt door of het nieuwe, of het absoluut archetypische. Dat is. Daarom kun je beter naar de Opera Zuid nog even gaan praten. Kan toch nog even gaan. <laughs> ja. ja. Maar goed, als we, als we proberen tot een afronding te komen, dan proberen we altijd met onze gastrecensent. Uh, twee dingen uh, uh, gezien. Uh, als je moet kiezen, wat zou je zeggen? Ga naar de film of naar de opera? Als ik echt moet kiezen, dan dan moet, dan zou ik zeggen: ga naar de film. Ga naar de film. Dat is, een, dat is in ieder geval een heldere keuze. Uh, het, het was ook indruk, indrukwekkend, begrijp ik, de opera. Maar, ja, ja. afijn, toch ja, Alleen al de door, de, door, de door, door, door daar te zitten. Maar neem ook vooral, voor de mensen die nog willen, van het uh, muggespul mee. Want dat is natuurlijk een ramp. Goeie tip. Dank voor deze recensie, Gerbrand Bakker. En ook hartelijk dank en sterkte in de strijd, cultuurwethouder Maastricht, Jacques Kostongs. Na drieën gaan we het hebben over of dementerende in verpleeghuizen nog veilig zijn. Tot zo direct.